Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Pakistan is gevraagd een deel van zijn militairen terug te trekken. In Pakistan zitten volgens het Pentagon meer dan 200 Amerikaanse militairen. De meeste van hen zijn trainers die opleidingen verzorgen voor het Pakistanse leger. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil niet zeggen hoeveel militairen terugkeren naar de VS. De relatie tussen beide landen verslechterde na de actie tegen Osama Bin Laden begin deze maand. De Verenigde Staten vroeg men zich af hoe het kon... Dat bin Laden zich in Pakistan kon schuilhouden. Pakistan vindt dat de VS haar soevereiniteit heeft geschonden door onaangekondigd Amerikaanse commando's de villa van bin Laden in Abbottabad te laten bestormen. In Georgië heeft de oproerpolitie een betoging bij het parlement met geweld beëindigd. De politie gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de ongeveer 1500 demonstranten te verdrijven. Ook zouden rubberkogels zijn gebruikt. Sommige betogers vochten terug met stokken. Een aantal van hen raakte gewond. Sinds dit weekend roepen demonstranten op tot het vertrek van president Saakashvili. Ze vinden dat hij te veel macht heeft en er niet in is geslaagd de armoede in Georgië te bestrijden. In Jemen is het vliegveld in de hoofdstad Sana'a gesloten. De stad is de hele dag hevig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen, onder wie ook zwaar bewapende strijders van diverse stammen. Ook bij het vliegveld zijn confrontaties. De elektriciteit in de buurt zou zijn afgesloten door de regering. Honderden mensen zijn Sana'a ontvlucht vanwege het geweld. de hoofdstad zouden opstandelingen verschillende regeringsgebouwen hebben bezet. En ook het gebouw van het staatspersbureau Saba zou zijn ingenomen. President Saleh zei afgelopen dag dat hij geen concessies meer doet en in Jemen blijft. Het weer komende dag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien. Middagtemperatuur maximaal 20 graden. De dagen daarna aanhoudend wisselvallig.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 has changed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 Des te leuker en interessant naast jou, oh, ik ben jou de grootste ben. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, schoelste, liefste, gekste, fijnste, slimste. En de aller, allerleukste die ik ken. Ben jij zo stabiel, dus ik een beetje gek, omdat jij nooit zoveel zet.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 De stoerste, liefste, beste, bijste slechtste, En de aller allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen. Leuke mensen, mooie mensen, Zwarte mensen, hippe mensen, zlimme mensen, Fijne mensen, ik de leukste. So me I wanna start